8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Reorganisatie PostNL minder groot dan verwacht. Argo wint Oscar voor beste film. En pleidooi voor strenge wet rond ongezond kindervoedsel. PostNL houdt de reorganisatie beperkt. De komende jaren blijven meer sorteercentra open dan eerder werd gedacht... en er blijven meer postbodes in dienst. Toch zullen de komende jaren 27 tot 3300 banen verdwijnen... heeft het postbedrijf bekendgemaakt. PostNL schortte vorig jaar de voorgenomen reorganisatie op. De kwaliteit van de bezorging kwam te veel onder druk te staan. Daarom heeft het bedrijf nu besloten aanzienlijk meer vestigingen... voor de voorbereiding van de bezorging open te houden. En in plaats van 2800 postbodes verliezen nu 450 tot 650 postbodes hun baan. PostNL snijdt wel harder in staffuncties, de commerciële organisatie... en in functies op het hoofdkantoor.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 Honderden boerenbedrijven in Duitsland worden van verdacht fraude te hebben gepleegd met eieren. Ze zouden veel te veel legkippen in hun stal hebben om hun eieren nog te mogen verkopen als biologisch, schrijft Der Spiegel. Er zijn nog geen aanklachten ingediend, maar naar verluid staat vast dat miljoenen eieren ten onrechte met het biolabel zijn verkocht. Ook bedrijven in Nederland en België zouden gedupeerd zijn.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 Nog altijd een stuk minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A50. Vanuit Arnhem naar Os bij knoop het 8 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Veghel Noord, 8 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij.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 Daniel Day-Lewis won voor de derde keer de Oscar voor beste acteur. En nu voor Lincoln. Steven didn't have to persuade me to play Lincoln, but I had to persuade him that perhaps if I was going to do it, that Lincoln shouldn't be a musical. Straks nog één keer alle winnaars van de Oscars. Op een rijtje in een verslag van de avond door Wessel de Jong. De Herindelingsplannen van minister Plaster van Binnenlandse Zaken stuit partijgenoten tegen de borst. En PvdA-burgemeester, eentje daarvan, wil zelfs zijn lidmaatschap opzeggen. Hoort u zo meer over. En PostNL gaat door met reorganiseren. En daar nou ben ik benieuwd of het dit keer wel goed gaat. En dat zijn de mensen van PostNL natuurlijk ook in gein. Mark Robin Visser. Ja, hoor... Dat zijn, uh, dat zijn brieven, die gaan er, uh, die gaan er doorheen vandaag. Waar, moet, waar moeten deze brieven naartoe, meneer? Ik ben de posten in, in de setting. Waar, waar gaan ze heen, die brieven? Die gaan er door het hele land heen. Oh, die gaan door het hele land? Door het hele land heen. Zeg vandaag een spannende dag? Behoorlijk, ja. ja. U heeft nog niks gehoord? We hebben nog steeds niks gehoord, meneer. Nou, hebben wij we wel vanmorgen op radio 1 al uh, het een en ander uitgezonden erover. Want uh, sinds half acht is bekend hoe die uh, reorganisatie bij, uh, bij de post er ongeveer uh, weer uit gaat zien. Uh, het schijnt dat het hier in Nieuwegein nog wel mee gaat vallen. Maar het is misschien handig als ik even naar meneer Bos loop. Dat is de team... Uh, de team... Meneer Bos! Even tussen de sorteermachines door. Meneer Bos, uh, het ziet er nou uit dat het hier nog wel meevalt, hè? Ja, ja, dat heb ik ook begrepen. Uh, dat sorteren in principe... Uh... Gehandhoudt blijft tot, uh, ja, totdat we nieuwe sorteermachines krijgen. De nieuwe generaties dus van sorteermachines. Er blijven meer sorteercentra open dan in de eerdere reorganisatie de bedoeling was. Hè? Want daar is het toch ook misgegaan. Dat is uh, prettig te horen. Ja. Dan blijven we onze baan houden. Hè? Ja, ja, goed. U blijft waarschijnlijk uw baan houden, maar er gaan toch nog steeds uh, 2700 tot 3300 banen uit bij, uh, bij Post.nl. Er wordt hard gesneden in de staffuncties, in de commerciële organisatie en op het hoofdkantoor. Hoe is dat nu geregeld eigenlijk, meneer en meneer Bos? Uh, nou, voor zover ik ermee te maken heb, uh, hebben wij uh, binnen onze area's RIA-kantoren. Area RIA, area, dus regio kantoor. zes ja, areas in Nederland... En uh, ieder soort eerste valt ook binnen een area En hij heeft ondersteuning vanuit het area uh, centrum. En uh, ja, daar zitten gewoon staffuncties. En ik heb begrepen dat daar uh, de grootste klappen vallen. Dus uh, daar schrik ik best wel van. Want uh, ja, de mensen heb je ook gewoon uh, regelmatig mee te maken. Dus ja, uh, die moeten ook vrezen voor hun baan. Ja. ja. ja. Hoe uh, heeft u zich nou voorbereid op deze dag? Heeft U met uw, u bent teamleider hier, met uw, met uw personeel gesproken? Of hoe gaat dat? Nou, ik ben procesmanager. Oh, sorry, ja. Manager. Nou, we hebben de kick-off gehad vanmorgen en uh, dat is natuurlijk eind vorige week ook al gebeurd. En dan informeren we via onze teamleiders, uh, de medewerkers, dat er uh, vandaag uh, nieuws komt over de, het vervolg van de reorganisatie. En uh, ja, dat is wat we op dit moment doen. Alleen wij zitten hier uh, bij sorteren. Het heeft, uh, wat ik begrijp, weinig impact op sorteren. We zitten nu ook midden in het sorteerproces, dus mensen weten waarschijnlijk niet eens wat er, uh, wat er zich afspeelt. Die zullen als ze straks naar huis gaan om negen uur, horen ze het op de radio. Nou ja, tenzij ze nu luisteren, want Marcel, ik stel voor dat we even terugschakelen naar Hilversum. Uh, we gaan het horen, hè? Zeker, uh, Marco Wijn. Uh, we gaan uh, maar gelijk door naar Herna Verhagen. Ze is bestuursvoorzitter van PostNL. Mevrouw Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het zit hem niet zo in sorteren, hoorden wij daarnet zeggen. Waar zit het hem vooral wel in de reorganisatie, zoals die nu weer op poten wordt gezet? Ja, we zijn op weg naar een gezonde toekomst voor PostNL. Die ja. is voor een deel natuurlijk in pakketten wat sterk groeit. En voor een deel in brieven, wat krimpt als gevolg van e-mail. We zullen ons bedrijf aan moeten passen op de krimp van die markt. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Dat doen we door opnieuw... Uh, onze reorganisatie te starten binnen het brievenbedrijf met de postbodes. En we gaan daarbij van 260 locaties naar 130. Ja. Dat betekent dat we in plaats van 2800 gedwongen ontslagen... die we in het verleden hebben aangekondigd... nu uh, dat kunnen doen met 450 tot 650 volle tijds uh, gedwongen ontslagen. Ja. Daarnaast gaan we veranderen en efficiënter worden binnen de staf... ...en overhead, zowel binnen het productiebedrijf... ...als binnen commercie, als op het hoofdkantoor in Den Haag. Mm -hmm. En dat heeft een effect op 1200 tot 1600 volle tijdsbanen. En we verwachten overigens dat we het grootste deel... ...van de mensen daadwerkelijk van werk binnen PostNL... ...naar werk buiten PostNL kunnen begeleiden. Ja, en dus en in, in manier... totaal. Ja, in totaal, als ik het even mag samenvatten... Dan ...gaan er toch nog zo'n uh, 2700 tot 3300 banen... ...zo zegt u zelf in het per bericht, ja. gaan verloren. Dat klopt. En we verwachten dat we het grootste gedeelte van deze mensen... ...ook daadwerkelijk van werk binnen PostNL naar werk buiten PostNL kunnen begeleiden. En daar hebben we de afgelopen jaren ook heel veel goede ervaringen mee opgedaan... Onder andere, drie jaar geleden zeiden we 11.000 postbodes. Inmiddels hebben we nog 3500 postbodes. En meer dan 7.000 postbodes zijn van werk binnen PostNL... naar werk buiten PostNL begeleid. Ja, die, die, uh, die reorganisatie van de postbezorging, uh, uiteindelijk het sorteren en bezorgen... Ja. is dus minder ingrijpend dan die eerder was ingezet. Hè? April vorig jaar is die gestopt omdat het ook echt stagneerde. Het liep verkeerd. Heeft u dat doen inzien dat het oh. zo snel niet ging? Nou, wat voor ons heel belangrijk is geweest in de veranderingen... Uh, is één, dat we de kwaliteit onder controle konden houden. Twee, dat we onze kostenbesparingen konden realiseren. En drie, dat we het in een betere balans zouden kunnen doen... met ervaren mensen en niet-ervaren mensen. En dat is ook de reden geweest waarom we de reorganisatie hebben aangepast. En nu eigenlijk in een, in een ander tempo, namelijk tot en met 2015... ...van 260 naar 130 locaties gaan in ja. plaats van naar de negen locaties. Precies. En dat betekent een betere balans tussen ervaren postbodes en nieuwe postbezorgers. En die kwaliteit heeft u inmiddels onder controle? Ja, we hebben heel hard gewerkt vorig jaar om die kwaliteit weer op niveau te krijgen. En sinds oktober zit die inderdaad weer boven de 95 procent. Ja, ja. En dat blijft zo ook als u dus nu weer die reorganisatie her herstart. Ja, we hebben deze vorm van reorganiseren uitgebreid getest in het laatste halfjaar van 2012. En in al die testen blijkt dat we inderdaad de kwaliteit onder controle kunnen houden. Dat we uh, de besparingen halen die we ook daadwerkelijk willen halen. En dat we een goede balans weten te vinden tussen ervaren postbodes en nieuwe postbezorgers. Ja, ja. Nou, nou, Dat begrijp ik nog niet helemaal. Dan haalt u dus wel de besparingen die u zou willen, maar met minder ingrijpende maatregelen. Ja, dat, dat klopt. Hoe kan dat? In, zijn tota, in zijn totaliteit nemen de besparingen toe. Dus we, hadden, we hebben ooit gezegd tot en met 2017 330 miljoen euro besparen. Dat is nu tot en met 2017 400 miljoen besparen. Dat komt voor een deel omdat we heel veel mensen in de afgelopen jaren... ook daadwerkelijk naar ander werk buiten PostNL hebben begeleid. Dat komt voor een deel omdat we de afslanking van de overheid en staf daadwerkelijk intensiveren tot en met 2015. En dat komt voor een deel omdat in dit nieuwe werkproces wat we hebben ontwikkeld... we toch besparingen kunnen realiseren. Ja En dan de omzet, want die wilt u natuurlijk wel um, laten stijgen. U wilt toch betere resultaten halen. Dat zit hem dus bepaald niet in de, in de briefbezorging, de, de, de kleine poststukken. Hoe gaat u dat opvangen? Dat zit hem in pakketten. Ja. Uh, wij zijn ook een heel groot pakkettenbedrijf in Nederland. Uh, we doen, uh, in 2012 hebben we meer dan 120 miljoen pakketten uh, bezorgd. Dat is een sterk groeiende markt als gevolg van bestellingen op webshops, op internet. En we verwachten dat we daar ook de komende jaren sterk in zullen blijven groeien. Moet u daar uh, veel voor, in voor investeren? Wij investeren daar wel voor. Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. En wij investeren in een nieuwe logistieke infrastructuur van pakketten om daadwerkelijk in staat te zijn... Ja, de enorme volumegroei die we zien in de afgelopen jaren... en die we ook verwachten voor de komende jaren... om die ook daadwerkelijk uh, te, kunnen, um, te kunnen verwerken in ons productieproces. Dus ja, daar investeren we zeker voor. Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL. Hartelijk dank dat u me even te Dank wilt wel. Goedemorgen. En dan nog even terug naar het sorteercentrum, denk ik, in Nieuwegein. Mark Robin, wat vinden ze ervan? Ja, het, het nieuws begint hier binnen te stijpelen, zeg maar, tussen de brieven en de pakketten door. Uh, wat is uw eerste reactie? Goedemorgen. Goedemorgen, mijn eerste reactie. Nou, ik hoop dat ze dat vaste personeel eens een keer met rust laten. Een beetje kwaliteit waar je nog in huis hebt. Ja. Dat dat... Uh... Ja, ik hoor ook dat er gesproken wordt over een betere balans tussen ervaren personeel en minder ervaren personeel. Oké, okay, wat ja, hebben wij nog niet gehoord dan. Hè? Want, uh, ja. Wij lopen nu achter de feiten aan. En u bent ervaren? De, uh, nou, 32 jaar denk ik wel, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wat doet u hier op het sorteercentrum? Eh, voornamelijk nu de, de SMK's, de machines. de, post oh, de SMK's? Ja, ja, ja. Dat zijn hele mooie, hele lange SMK's die hier staan. Ja, dat zijn hele mooie, ja. Wat betekent dat eigenlijk, SMK? De sorteermachine Klein. Oh, er is er nog een kleine? Ja. ja hebt nog een SMG? Dat is een SMG, ja. Oh, de SMG is aan de achterkant. Oh, die zijn echt heel groot. Ja, en je hebt nog een SMO. SM... Oh, SMO. Die ook nog, en, en een SMB. Die ook je moeten we wel verstand van hebben, hè? Ja, maar ja, hier loopt een beetje dat. Ja, ja het, is, uh, het is heel moeilijk uh, voor, voor ons. Uh, bedankt voor uw reactie en succes met uh, de SMK. Nou, dankjewel. Okay. Ja, dag hoor. Ik zou zeggen, goed uit nieuwe Gein en tot, uh, tot straks. Een hey, van de A-burgemeesters zijn boos over de herindelingsplannen van minister Plasserk van Binnenlandse Zaken. En sommigen willen zelfs hun partijlidmaatschap opzeggen. Straks bellen we meteen van hen. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met nog altijd 30 files, 120 kilometer bij elkaar. Met een paar opvallende, vooral door aanrijdingen. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt een ongeluk bij Zevenbergse Hoek voor 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. De langste file nog altijd op taal 50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk, 8 kilometer. En op taal 50 van Os naar Eindhoven zorgt een ongeluk bij Vechel Noord nog voor 7 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat er een wet komt die kindermarketing verbiedt. Veel producten die voor kinderen worden gemaakt zijn vaak te zoet, te zout of te vet. Afspraken die de sector zelf heeft gemaakt om terughoudend te zijn, werken van geen kans, zegt Foodwatch. Verslag hebben Jeroen Schutthijzer in gesprek met de directeur van Foodwatch, Bart van Op Zeeland. We beginnen eens even met uh, dokter Oetker, Paula de Koe. En op die website kunnen kinderen echt van alles doen, waaronder uh, meezingen met de tv-commercials van Oetker.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 Allemaal rode stickers. En eigenlijk 1% van het aanbod is echt gezond te noemen. En meer over het onderzoek van Foodwatch kunt u lezen op onze site nos.nl. En na 9 uur hoort u de reactie van de levensmiddelenindustrie. Het is tien voor half negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Twee partij van de arbeidsburgemeesters in het noorden van het land... hebben ernstige bezwaren tegen het beleid van partijgenoot... minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Burgemeester van Noorderveld dreigt zijn lidmaatschaps van de PvdA zelfs op te zeggen dat Schollema, burgemeester van de gemeente Pekelaar, is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u daar ook over? Absoluut niet. Oh, waarom niet? Nou, ik, uh, ik heb de reactie van Hans van der Laan uh, gelezen en uh, ik ken Hans al jaren en eigenlijk ben ik het volledig met hem eens. Nou, Alleen. Waar, legt u eerst eens uit waarover? Waarom bent u zo ontstemd over plastic? Het is altijd zo geweest binnen de Partij van de Arbeid... dat er plannen werden ontwikkeld, er werden ideeën tot, uh, tot werkelijkheid gemaakt... als mensen dat hadden voorgesteld, als de discussie intern en de partij had plaatsgevonden... en uiteindelijk een verkiezingsprogramma's tot werkelijkheid was gemaakt. Wat hier gebeurt, is dat dat hele traject niet is doorlopen... en dat we nu een minister van binnenlandse Zaken hebben... die roept dat in de komende jaren even een kwart van... Alle gemeenten zou moeten verdwijnen. Gebaseerd op niks van discussie binnen die Partij van de Arbeid. En dat is eigenlijk die club gewoon onwaardig. Ja, eerst even naar de inhoud. Want het gaat dus om, om ja, zeg maar, herindeling en Her gemeenten moeten groter worden. Die zullen moeten worden samengevoegd. Nou, dat is al het eerste misverstand. Het gaat om twee dingen. Ja. Het eerste is dat het kan gaan om herindeling... en het kan ook gaan om samenwerking. Ja. Het gaat erom dat er een vorm van schaalvergroting komt... die past bij zijn eigen omgeving. Ja, maar u, want de gemeente, als ik het even nog verder mag uitleggen... de gemeente krijgen meer taken. Dus daarvoor zeg, plastic, moeten ze wel groter zijn... Of door samenvoeging ja. of door samenwerking. Ja. ja, ik ben zelf burgemeester in Pekelaar... een gemeente van, van 13.000 inwoners... en een aantal taken kunnen wij gewoon niet meer zelfstandig uitvoeren. Wat is er dan mis mee? Wij krijgen zoveel werk dat de omvang en de financiële draagkracht van die gemeente... die opdracht bijna te buiten gaat. En wat wij nu hebben besloten, en dat is al twee jaar geleden... dat we samen met de buurgemeente één ambtelijke organisatie hebben gevormd. Daarmee werken voor we 40.000 inwoners en die vragen gewoon aankunnen. Ja. Dus je zoekt zelf naar oplossingen die passen bij de omgeving... en bij de gemeente waarin je werkt en de dichtheid van de bevolking. Nou, maar dan is het bij u toch al geregeld. Waar bent u dan boos over? Nee. Waar het hier om gaat is dat er heel veel bewegingen van onderop komen. Dat wij nu goed kunnen werken op een schaalgrootte van 40.000 inwoners. En dat Plasterk roept dat er een kwart van de gemeente weg moet... ...en dat dat minimaal 100.000 inwoners moeten zijn. Hm. Nou, als je dan kijkt... ...en ik denk dat heel veel mensen in Nederland wel een beetje topografische kennis hebben dan heb je bijvoorbeeld de situatie in de provincie Groningen... dat je vanaf de stad Groningen tot aan Lauwersoog één gemeente hebt... een oppervlakte van hier van, tot Tokio... en waar Noordes mensen helemaal, niks meer he? met elkaar hebben... en geen aansluiting meer bij het lokale bestuur. Ja. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, vindt u die te verwijten... of is dat nou eenmaal het lot van een coalitiepartij? Nee, ze mogen van alles in een coalitie stoppen... Maar wat ze moeten doen, is plannen ontwikkelen... ideeën ontwikkelen en verankeren in de eigen club. En dat gebeurt hier gewoon niet. Er is overleden en omstandigheden heen gelopen. En als Hans van der Laan dat dan roept op deze manier, moet ik zeggen... Hans, ik ben het volledig met je eens. Alleen één ding vergeet je. Je hebt nu aandacht gekregen, zelfs landelijke aandacht... en dat krijg je omdat je nog steeds lid bent van die Partij van de Arbeid. En als je dat lidmaatschap opzegt, heb je geen invloed in de club zelf meer... En een oproep, Hans, ik ben er met je eens. Maar denk erom: opzeggen helpt absoluut niet. U blijft de partij en de minister kan zijn borst nat maken. Absoluut. Meneer Schollema, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Burgemeester Hoordu. We gaan naar de Oscars. Want in Hollywood werden afgelopen nacht weer die fel begeerde goudkleurige beeldjes uitgereikt. Het werd een nacht met veel spanning en ook verrassingen. je je Ladies and gentlemen, the gay men's chorus of Los Angeles. De avond begon vrolijk met een liedje over borsten van actrices. Dat is iets wat je in ieder geval in een James Bond film nooit te zien krijgt. 50 jaar bond was de rode draad in deze Oscar-avond. Shirley Bessie zong de titelsong van Goldfinger. Maar gelukkig was er ook Adele met de soundtrack van Skyfall. En Skyfall won ook de Oscar voor beste soundtrack... Eigenlijk was het wel toepasselijk, dit jubileum van geheimagent 007. Want spionnen speelden een zeer belangrijke rol op deze avond. Zo niet de hoofdrol. Met de nominaties van Zero Dark Thirty... over de liquidatie van Osama Bin Laden en Argo... de reconstructie van de gijzeling van het Amerikaanse ambassadepersoneel in 1979 in Teheran. En natuurlijk ook Spielbergs Lincoln was genomineerd. Het portret van de 16e Amerikaanse president... Maar eerst kwamen er nog een heleboel andere Oscars voordat de belangrijkste prijs voor de beste film werd uitgereikt. En dat was ook meteen de ruimte voor de niet-politieke films. Christophe Waltz Django. Beste mannelijke bijrol ging naar Christopher Waltz die Dr. King Schultz speelt in Django, een absurde spaghetti western van regisseur Quentin Tarantino. Thank you, thank you so much. Mr. De Niro, Mr. Arkin, Mr. Hoffman en Mr. Jones, my respect. En Tarantino zelf schreef het beste script. And I heb really only got one chance to get it right. I have to cast the right people to make those characters come alive and hopefully live for a long time. And boy, this time did I do it. Thank you so much, guys. Merle Streep honderd de beste acteur aan. Daniel Day Lewis Voor Lincoln. We stepped out upon the world stage now. Now! With the fate of human dignity in our hands. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. En Lewis gaat dan een beetje dolle dat eigenlijk Merle Streep Spielberg's eerste keuze was geweest voor de rol van Lincoln. Uh, before we decided to do a straight swap... I had actually been committed to, to play Margaret Thatcher. Um... <laughs> And uh, Meryl was... was, was Stephen's first choice. For... Lewis speelt een prachtige president Lincoln. Maar de film werd dus niet de beste. Volgens de Academy waarschijnlijk toch iets te veel een film voor geschiedenisfreaks. Ook politiek, maar dan toch tien keer spannender, is Argo. Civilized world. Go, go, go. Dat werd dus ook de winnaar. Zo maakte Michelle Obama bekend. Obama, do you have your envelope? Not yet, Jack, but I'm about to. <laughs> oh, doen. <good. laughs> and now for the moment we have all been waiting for, and the Oscar goes to Argo. De First Lady bevestigde nog eens dat Washington dit jaar in Hollywood de hoofdrol heeft gespeeld. Met al die politieke films. En dat heeft deze 85ste aflevering van de Oscars er spannender dan ooit opgemaakt. Ben Affleck. Thank you very much. Thank you very very much. I know eventually that, that start to go. So me if this is uh, a little bit quick. I want to acknowledge Steven Spielberg, who I feel is a genius and, uh, and a, a, a, a towering, uh, talent among us. I want to acknowledge the other eight films. There are eight great films that have every right uh, as much right to be up here as we do. I want to acknowledge them and thank them for what they did. And for en hoofdrolspeler Argo, Ben Affleck. Beetje hyper en buiten adem van alle spanning en emotie. Bijdrage hoorde u van onze correspondent Wessel de Jong en alle winnaars. Vindt u nog eens op onze website nos.nl? Radio 1. Het NOS-journaal. Half negen. De reorganisatie van Post.nl wordt minder groot dan verwacht. En de Oscars zijn uitgereikt. U hoorde het net.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 Gedwongen ontslagen. Bos.nl snijdt wel harder in staffuncties, de commerciële organisatie en in functies op het hoofdkantoor. In totaal verwacht het bedrijf dat de reorganisatie ten koste gaat van zo'n 2800 banen. U hoorde het net, de film Argo heeft in Los Angeles de Oscar voor beste film gekregen. beste acteur werd Daniel Day-Lewis voor zijn rol als president Lincoln. En beste actrice werd Jennifer Lawrence voor Silver Linings Playbook. En er was ook Nederlands succes. De Nederlandse animation director, zo heet dat, Erik Jan de Boer, won samen met drie collega's een Oscar voor beste special effects in Life of Pi. En de Boer is zeer vereerd met de prijs. Het is een ja, schitterende eer. We hadden een goede concurrentie en uh, er is een hoop uh, visual effects. is toch een, uh, een uh, kunstvorm die een hoop toeschouwers naar de bioscoop trekt. Het is fantastisch om, uh, om daarvoor uh, herkend te worden, ja. En de Oostenrijkse film Amour van Michael Haneke werd beste buitenlandse film. Het kantoor van de advocaat in Waalre, die vorige week werd beschoten, is vannacht in brand gevlogen. De brand brak rond kwart over vier uit in het pand aan de markt in Waalre en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er wordt nu onderzoek ingesteld om te kijken of die brand is aangestoken. De politie zegt dat het nog te vroeg is om een verband te leggen tussen die brand en de mislukte aanslag op de advocaat.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 Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 4 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. De langste file op de A50 van Arnhem naar Os bij Knop het Ewijk 8 kilometer. En op de A50 van Os naar Eindhoven na een ongeluk bij Volkol nog 5 kilometer, maar de rijstroken zijn open. Fleuriel flacons 1 plus 2 gratis? Ja, 2 gratis! Schapruimen bij Makro. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zoals veel wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Zo doen we dat bij Makro. Partner voor onderneming Nederland. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu. Kom nu schapruimen bij Makro. Elvieve Haarproducten, 50% korting.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 Minuut over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks hoort u over vrije uitloopkippen in Duitsland... die toch niet zo heel veel vrije uitloop hadden. Maar ja, het stond wel op die eieren. Leest u alvast over op onze website, nos.nl. Eerste Italiaanse verkiezingen. Want het was in het land net weer wat rustiger geworden rond de eurocrisis. En in heel Europa trouwens. Maar ja, dat zou wel eens kunnen veranderen vanwege die verkiezingen in Italië. Door het harde bezuinigingsbeleid van premier Monti... hadden de financiële markten net weer wat vertrouwen gekregen in de Italiaanse economie... Maar het is met zeer de vraag of aan kan blijven. Alle ogen in Europa zijn gericht op Italië. De Italianen mogen tot vanmiddag drie uur stemmen... en dan weet Europa waar het aan toe is. Twee kandidaten gaven kleur aan de campagne. De komiek en blogger Grillo en de omstreden ex-premier Berlusconi. De eerste mikt vooral op de ontevreden kiezer. Er is een bureaucratie van die de democratie heeft. Er is niets meer. Een bureaucratie van wetten heeft de democratie vervangen en er is niets over van de staat. Ik wil de publieke voorzieningen terug en worden beschermd. Berlusconi ging vooral tekeer tegen de staat en de Italiaanse media en justitie. Italiaanse journalisten hebben alleen maar oog voor justitie, maar die is gevaarlijker dan de Siciliaanse mafia, aldus Berlusconi. En dat zijn uitspraken die Europa doen vrezen voor het ergste... mochten aan de macht komen. De Europese hoop is dan ook gevestigd op Pierluigi Bersani... leider van de centrumlinkse Partito Democratico. Hij is voor een juist en eerlijk Italië... en hij lijkt de meeste stemmen te gaan winnen. We een maar we te Finalmente. Dit is een vreugdevol moment. Vanaf morgen gaan we de grote problemen te lijf en aan de slag... Eindelijk. En vanavond wordt dus bekend wie de verkiezingen heeft gewonnen. Als de stembussen sluiten, komt ook de eerste exit poll. Ik ga erover praten met communicatiespecialist in Italië kennen Donatello Piras. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. De naam Monti viel niet meer. Is hij weg? Nou, hij is niet weg, maar Monti is met name populair buiten Italië. niet zozeer in Italië, omdat hij de duimschroeven aardig heeft aangedraaid. Dus de gemiddelde Italiaan die zich geconfronteerd ziet met en de crisis, en een wat lege portemonnee, en Monti's maatregelen, die denkt dat gaat hem niet meer worden. Dus um, Monti is waarschijnlijk wel straks van doorslaggevend belang voor een meerderheid voor de linkse democraten in de Senaat. Ja, maar premier wordt hij niet meer dan? Daar durf ik wel een, uh, een wetje om te leggen, inderdaad. Nee, dat gaat niet lukken. Berzani wel. Laat ik het zo zeggen, alle peilingen. Um, zowel de officiële peilingen... en in Italië mag er tot twee weken voor de verkiezingen gepeld worden... daarna niet meer bij wet. Maar ook de illegale peilingen, want het zijpelt zo nu en dan wel eens uit... geven Luigi Bersani, oftewel de Partito Democratic... dat zijn de Sociaaldemocraten de voorsprong in ieder geval in de Kamer. Maar er wordt ook gestemd voor de Senaat. En uh, ook in, in de Senaat gaat het erom spannen. En daar zou het best wel eens, uh, daar zou eens best wel de steun van Monti nodig kunnen hebben. Ja, Bersani uh, ligt natuurlijk heel lang voorop in de peilingen. Wat, wat was de kern van zijn campagne? Wat wil hij met Italië? Nou, als we terugkijken naar de campagne, dan klopt het, in de reportage... waar het met name Grillo en, Ber en Berlusconi waar het over ging. Bersani heeft eigenlijk de nul gehouden. heeft eigenlijk geen fout gemaakt. heeft een rustige campagne gevoerd. En die stond in het teken van verandering. Het juiste Italië. L'Italia Giusta. Kortom, hij wilde een verandering met het killerrechtse beleid, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. van, van Monty en van Berlusconi. Toch en... moet hij dat um, wel een beetje kil houden. Hij zal toch ook naar de rest van Europa moeten kijken? Ja, maar hij wil dat wel doen met, met, met, met sociaal beleid. Dus hij wil oog hebben voor, voor, meer, voor meer werkgelegenheid... voor investeren in het onderwijs. Dus um, zaken die, uh, waarvan de, de, de, de Sociaaldemocraten vinden... dat er te weinig aandacht voor is geweest... de afgelopen periode. Alleen, hij heeft de nul gehouden. Dus je zag hem niet zo vaak. Sterker nog, een van de dingen die in deze campagne... het meeste zijn opgevallen... is het ontbreken van een nationaal verkiezingsdebat. Dat is is er niet geweest, terwijl de campagne heel erg op televisie is gevoerd, is er geen debat geweest en dat is met name aan Berlusconi en aan Bersani te wijten die dat gewoon hebben geweigerd. De ene zei ik wil het met vijf mensen, Berlusconi zei nee nee nee, alleen met Bersani en de enige die wilde is Monti. Mm. In hoeverre heeft Berlusconi die hele campagne weer beïnvloed? Want opeens was hij er dan toch weer? Ja, nou dat is uh, knap te noemen. Uh, of hij hem heeft beïnvloed wel degelijk. Hij is namelijk agenda-settend geweest. Dus in het begin van de campagne heeft hij met een nieuwe belasting op huizenbezit en met uh, het afkeerbeleid van, van, van Europa en van Duitsland met name... heeft hij gezegd, van, nou ja dames en heren, um, belastingen op het Eerste Huis dat is allemaal slecht. Um, hij heeft de campagne op de televisie gevoerd. Hij is bij zijn grootste vijanden gaan zitten, uh, journalistieke vijanden. En dan heeft hij het heel goed gedaan en daardoor is hij enorm ingelopen. Maar niet zoveel waarschijnlijk dat hij de meerderheid in de Kamer gaat halen. Heeft u er een verklaring voor dat hij toch nog weer zoveel aanhang krijgt? Ja, daar heb ik een verklaring voor. In die zin, kijk, als je een, een centrumrechtse stemmer bent in Italië... heb je niet zoveel alternatief. Je gaat niet op links stemmen. Nee. Grillo is, uh, is, is te heftig, is, te, te, te, he, is een proteststem. En komt niet echt op voor de ondernemers. Um, dus ja, waar moet je dan op stemmen? Monti, die, die, die laat je alleen nog maar meer belasting betalen. Dus er is maar één alternatief. Ja, dat is dan Berlusconi. Ja, het is een clown, zeggen de Italianen. Maar ja... Hij begrijpt ons dan weer een beetje het beste. Overigens, dat zijn, vroeger waren dat echt heel veel Italianen. Ja. Tegenwoordig zijn dat echt een stuk minder. De proteststemmen gaan namelijk naar iemand anders. En dat is naar Beppe Grillo. Beppe Grillo, precies. Want die fietst overal uh, tussendoor met zeer extreme opvattingen. Met zijn bewegingen, want je kunt niet op hem zelf stemmen. Hij zelf mag, geen, uh, mag de politiek niet in. Klopt, want hij is ooit veroordeeld geweest en hij ja. heeft gezegd... nou, mensen die veroordeeld zijn, die mogen er niet in. Dus daad bij het woord, ik ga er zelf niet in. Maar via het internet zijn al die kandidaten gekozen... via van de vijfsterrenbeweging. Er is een enorme social-media-revolutie eigenlijk ontstaan. Mm -hmm. En hij heeft de media ook gemeden, wat uniek is. Dus hij heeft gezegd, nou, ik doe dat eigenlijk alleen via de pleinen. Maar eerst stonden er een paar tientallen, toen honderden, toen duizenden. En eer gisteren in Rome, honderdduizenden. Ja, het heeft dus gewerkt. Is het is een goede. dus een dus bewuste campagne. Is het een goede campagne geweest? Uh, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Is het goed voor Italië, voor Europa? Nou ja, voor hem, voor zijn, over zijn beweging natuurlijk. <laughs> ja, als je het zo bekijkt, heeft hij een hele goede campagne gevoerd. Want hij is alleen maar stijgende in de peilingen. Steeds meer ontevreden de Italianen. die het compleet gehad hebben met de huidige zittende klasse. zeggen. Nou ja, dan maar een stem op, op Beppe Grillo. en op zijn Vijf Sterrenbeweging. En hij heeft allerlei maatregelen. van de Italianen zeggen. Ja, dat klopt al wel. Hè. We moeten niet zoveel geld meer in militaire missies stoppen. De, de Italiaanse parlementariërs die moeten niet zoveel betaald krijgen. Banken moeten genationaliseerd worden. Die politici moeten allemaal naar huis. Dat spreekt allemaal aan. bezuinig op de publieke omroep. Ja, ja dat, oh, soort, dat uh, dan. Weet nou, ja, ja, ja, bij eigenlijk. sommigen. Uh, maar ja, wat is, wordt zijn invloed? Hè? Want hij haalt overal stemmen weg. Ja, kijk, dat is de, de dat is het grote vraagteken. Ik denk al, we, we hebben het in Nederland en in Europa... heel veel over Berlusconi gehad in de campagne. Het waren ook beter geweest om misschien Grillo... een beetje in de gaten te houden. Want als hij erin komt met, laten we zeggen... 20% van de stemmen, dan staat dat garant... voor meer dan 100 parlementariërs... in de Italiaanse Tweede Kamer. 100 parlementariërs die allemaal politiek onervaren zijn. Ja, wij weten in Nederland dat onervaren politici nog wel eens voor, nou ja, niet altijd in, laten we zeggen, nuttig vuurwerk kunnen zorgen. We denken aan de LPF inderdaad. Nou, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en dat gaat in Italië, uh, nou ja, nog veel, nog veel heftiger gebeuren. Dus ik denk dat de werking van Beppe Grillo en zijn Vijf Sterrenbeweging niet alleen een, een, een proteststem kan zijn, maar misschien het begin van, nou ja, laten we zeggen, wat meer invloed van de gewone Italiaan kan worden. Valt hij uh, valt te omzeilen in de coalitievorming straks? Als je een beetje een stabiele coalitie wil krijgen? <laughs> nou ja, dat, ah, dan moet je hem, denk ik. Ik, uh, maar Bersani. Uh, als Bersani laten we zeggen, de lead krijgt in de formatie straks, als hij de grootste wordt, ja. dan zal hij dat in de Kamer niet nodig hebben. Want dan krijg je in Italië gewoon net zoveel stemmen totdat je de meerderheid krijgt, je krijgt een bonus. Maar in de Senaat, wat weer via regionale um, ja. um, um, uh, verkiezingen tot stand wordt gebracht, is het weer lastiger waarschijnlijk heeft hij daar de hulp van bijvoorbeeld Monty, Monty nodig. Vanuit, ja. Zeker. En dat betekent dat Monty dan toch nog een rol van betekenis gaat spelen. Ondanks het feit dat Monty het in deze campagne... zijn adviseurs zeiden, je gaat wel 20% halen, doe nou mee. Niets is minder waar. Als hij de helft haalt, dan, dan mag hij gelukkig zijn. Donatello Pires, communicatiespecialist. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Verhalen over de Italiaanse verkiezingen leest u ook meer over... op onze website, trouwens, nos.nl. En u kunt het volgen de hele dag. Drie uur sluiten daar de stembussen. De Reorganisatie bij PostNL is minder groot dan gedacht. Straks de reacties van de postsorteerders in Nieuwegein. Nu de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Bakker. Het lijkt erop dat de grootste drukte alweer achter de rug is. Nog 22 files, alles bij elkaar, 75 kilometer. Veel vertraging nog wel op de A1. Van Hengelo naar Apeldoorn, bij knooppunt Beekbergen, 8 kilometer... Op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Rozenburg. 2 kilometer file, daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Zevenbergse hoek 3 kilometer. De rijstroken daar zijn weer vrij. En door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A20... van hoek van Holland naar Gouda, bij kerk aan de IJssel... 5 kilometer, de rechter rijstrook is daar dicht. En het is ook nog langzaam rijden op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoop Ewijk e over 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Op Cuba is Raúl Castro begonnen aan zijn laatste termijn als president. Dat zei de broer van Fidel Castro in een toespraak tot het nieuwe parlement. Correspondent Mark Bessems luisterde mee... en hoorde van Raúl dat hij ook alvast zijn opvolger aanwees. Het was de eerste bijeenkomst van het nieuwe Cubaanse parlement...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 met die kernproeven van Noord-Korea. Mark Edevries vanuit China. komende jaren verdwijnen er 2700 tot 3300 banen bij PostNL... werd vanochtend bekendgemaakt. Topvrouw van PostNL zei wel dat de kwaliteit van het bezorgen... en het sorteren op pijl blijft. En daarvoor kunnen er natuurlijk daar niet te veel mensen uit. Mark Robin Visser in het sorteercentrum in Nieuwegein. En dus opluchting... Ja, je mag wel zeggen, de mensen die ik hier nu spreek... ja, de meeste mensen die hier nu in het sorteercentrum uh, werken... die weten het natuurlijk nog niet, want die zijn gewoon heel druk ja, met de post uh, bezig. Meneer Bos, uh, u bent teamcoach hier. Uh, procesmanager. Ja, procesmanager team. Hoe, hoe gaat het nieuws? Hier? Wordt, is hier een bijeenkomst straks? Uh, gaat dat? Nou, ik heb in ieder geval uh, zelf een bijeenkomst om negen uh, om uur. En uh, daarna hebben we hier om één uur een bijeenkomst met de teamleiders... Ja. Zodat, we, zodat die vanavond en uh, morgenochtend uh, ja. hun medewerkers kunnen informeren. En wat is het nieuws wat u aan uw medewerkers gaat geven? Ja, het nieuws wat ik ga geven is dat. Uh, de plannen, de vervolgplannen, dat die weinig uh, impact hebben op. Uh, op, op, dit op, sorteercentrum. Op, sorteercentrum. op dit sorteercentrum. Ja. Want en... er blijven meer centra open de komende jaren, ja. hebben we gehoord. Ja, dat klopt. Dus de eerste, hoop ik, twee, drie jaar uh, zijn wij even gevrijwaard ja. van. van uh, van de grote klappen. Ik heb het ook net gemerkt aan de mensen die ik hier nu spreek. Als je ze uitlegt zeggen ze, oh nou dat is gelukkig niet hier. Nee. Maar er zijn ook veel mensen zoals u ook die collega's hebben uh, in de regiokantoren bijvoorbeeld. En de regiokantoren gaan allemaal verdwijnen. Ja. Wat is dat eigenlijk een regiokantoor? Wat doet die? Een area kantoor die ondersteunt, uh, uh, die ondersteunt uh, onze afdeling. Dus uh, sorteren. Uh, de bezorggebieden die uh, ondersteunen ze. Maar hoe moet u, hoe moet u nou verder zonder uh, kantoor dan? Uh, ja, goede vraag. Schiet me zomaar te binnen eigenlijk. Ja, ik denk dat ze gewoon functies gaan centraliseren. Dat is tenminste wat ik verwacht. Ja. ja. ja. Uh, en daarnaast zien we ook nog wel uh, maximaal 650 uh, postbezorgers minder. Postbodes waarschijnlijk. Ja, postbodes, ja. ja. Ja, kijk, uh, wat ik ervan begrepen heb, gaan er toch, uh, de helft van de vestiging gaat toch dicht. Uh, ja, uiteindelijk hebben we gewoon te maken met minder post, dus met minder werk... Ja. En de gevolgen daarvan ja, die zijn nu wat beperkter geworden... als dat ze voorheen waren. Dat minder post, dat merkt u hier op het sorteercentrum? Ja, dat merk je hier uh, eigenlijk uh, iedere week, iedere dag wel... dat, uh, dat de bakken minder gevuld zijn. Er komen ja, hier nu een paar karren ja. met bak dat zijn donkerblauwe bakken... plastic bakken waar post in zit. Ja, die kunnen vol, maar dat zijn ze niet. Er ze er nee, zijn gehoor. daar een half vol? Ja, ja, dat klopt. Daar merken we het aan. En, uh, ja, normaal gaat er een ton in, in een machine. En We hebben nu wel eens dagen dat er maar 50.000 ingaat. En dat is toch een behoorlijk verschil. Dat spreekt boekdelen? Ja. Klopt. Ik wens u sterkte. Dank u wel. Uh, straks uh, na negen heb ik nog een afspraak uh, met iemand van de Bond voor Postpersoneel. En gaan we eens kijken wat hij ervan vindt uh, hier in Nieuwegein. Tot later. Mark Robbing Visser vanochtend over de post, de bezorging en het sorteren daarvan. Opnieuw is er een voedselschandaal. In Duitsland zijn miljoenen eieren als biologisch verkocht, terwijl ze dat niet zijn. Justitie houdt een groot onderzoek bij honderden kippenboerderijen... omdat ze veel te veel kippen in de stallen hebben. De eieren van de kippen, die op die bedrijven rondwandelen... krijgen toch het label biologisch. Maar zo heel ver wandelen kunnen ze niet, Wouter Meijer in Berlijn. En dus hebben we een nieuw schandaal te pakken. Ja, en een behoorlijk groot schandaal. Uh, je zet al, honderden bedrijven er zijn bij 200 boerenbedrijven. Uh, vooral in Nederstaksen, dus de provincie die aan, G aan Groningen grenst. Uh, onderzoek gedaan bij bedrijven. En het gaat om miljoenen eieren. Want het duurt al een hele tijd, dat onderzoek. Sinds uh, 2011 zijn ze al bezig. Maar ze hebben het nu pas bekendgemaakt. Het is blijkbaar ook heel moeilijk om die zaak goed in kaart te brengen. Het is helemaal niet zeker hoeveel van die bedrijven nou echt in de fout zijn gegaan. Maar wat daar dan misgaat volgens justitie... is dat ze een biolabel aan die eieren geven. Uh, terwijl ze zich helemaal niet houden aan de regels. Die daarvoor zijn, bijvoorbeeld dat een kip zoveel vierkante meter moet hebben om op rond te kunnen wandelen. Deze kippen zijn veel dichter op elkaar. Je hebt dus in feite eieren min of meer uit legbatterijen. Terwijl je ze dan toch biologisch noemt. En op die manier krijg je er natuurlijk als boer veel meer geld voor. Ja, dan zien we gelijk de parallel met het paardenvleesschandaal natuurlijk. Hè. Je krijgt niet wat erop staat. Nee, precies. Het is een vorm van bedrog. Je koopt iets, onder andere bij bio-eieren... omdat je denkt dat het beter is voor die kippen. En je betaalt er ook meer voor, maar je krijgt gewoon legbatterij-eieren. Dat is te vergelijken natuurlijk met het paardenvleesschandaal... waar de mensen ook iets anders kregen... dan wat er op het etiket van de diepvries lasagne stond. Dus een kwestie van bedrog, verkeerde informatie... maar niet per se slecht voor de gezondheid. Hè. Het, is niet, het is niet ongezond om die dingen te eten. En natuurlijk, zoals bij alle andere levensmiddelaffaires, is het ook weer een kwestie van slechte controle. Er is dus blijkbaar heel weinig toezicht op zulke boerderijen. Ja, dit vindt de Duitse consument, niet leuk. Wat zijn de reacties? Nou, het nieuws is van gisteren, is dus heel veel reacties zijn er nog niet. De politiek is alweer woedend en belooft betere controles. Maar dat heb je eigenlijk altijd. Uh, wat je natuurlijk merkt, is dat door al die uh, uh, affaires, al die schandalen... Mensen denken, nu weer zo'n zaak. Misschien moeten we maar wat gezonder gaan eten. En na dat paardenvlees uh, denken ze dat misschien... Vorig jaar hadden we de EHEC, de, de gevaarlijke darmbacteriën. Uh, twee jaar geleden zat er dioxine in de eieren. Dus het is ook heel opmerkelijk dat deze kwestie nu over bio-eieren gaat. Want die sector is enorm gegroeid. Na alle schandalen ja. denken mensen, we gaan gezond eten. Die markt die groeit heel snel in Duitsland. En dan krijg je natuurlijk ook oplichters die biologische producten verkopen... waar je meer geld mee verdient, maar die helemaal niet biologisch zijn. Nee, zijn de Duitse eieren de... de niet zo bio-eieren, dus ook naar Nederland gegaan? Dat zou heel goed kunnen. Het onderzoek concentreert zich in die streek rond Oldenburg. Dat is dicht bij de grens bij Groningen. Maar volgens de Spiegel, die daar gisteren als eerste mee kwam met het verhaal... zijn er ook boerderijen in Nederland en België betrokken. De justitie heeft dus ook gegevens aan de Nederlandse collega's gegeven... om dat te onderzoeken. Dus het kan inderdaad ook gaan om eieren die jij in Nederland op de markt... of in de winkel hebt gekocht. Ja. Weet jij trouwens of die kippenboerderijen nu gesloten zijn? Of wat doen ze daarmee? Nee, ze kunnen pas gesloten worden als er sluitend bewijs is. Dus dan moeten ze echt aantonen dat die boer dat heeft gedaan. En dat is blijkbaar toch vrij moeilijk, ondanks alle uh, vormen van toezicht en streepjescodes, waarin je eigenlijk aan elk ei wat ik hier koop in Berlijn kan zien waar het vandaan komt. Maar toch is het blijkbaar heel moeilijk om dan te achterhalen onder welke omstandigheden dat ei is gelegd. En of dat nog steeds gebeurt, of dat het intussen weer voorbij is. Dus het is lastig om de mensen precies vast te nagelen, te zeggen, deze boerderijen. Maar de minister van Landbouw in de Deelstaat heeft ook meteen gezegd, als we ze vast kunnen nagelen, dan moeten er ook maar gewoon bedrijven dicht om een voorbeeld te stellen. Nou Wout, het is wat, zo vlak voor de Pasen He, wat moeten we ermee? Wouter Meijer vanuit Berlijn over het eierschandaal in Duitsland. De kippen zijn daar niet zo biologisch als op het etiket staat. Tom is een held. Overgeromantiseerd. Oom Tom is een slappeling. Sorry, had ik hem moeten kennen? Vanavond om 7 uur. Remy Sambo gaat in een theater bij u in de buurt. Op zoek naar Oom Tom. Hé, hey? Oom Tom? Ik heb er wel van gehoord. Ik ken het verhaal niet. Ik heb een probleem met die Oom Toms die daarna kwamen. Dappere zwakkeling. Zwakke held. Ik zie het niet zoals gewoon niet. Luister naar kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Remy Sambo. Radio 1.